Timmermans erkende in Nieuwsuur dat er argumenten te bedenken zijn om het bezoek te heroverwegen, maar volgens hem is daar nog geen aanleiding voor. De komende dag praat de Tweede Kamer over de mishandeling van de diplomaat in Moskou. De Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie vorige maand weer verder verbeterd. Veel fondsen voldoen weer aan de minimale dekkingsgraad van ruim 104 procent. Maar het risico van een korting op de pensioenen is nog niet geweken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs bijna 80 fondsen. Ondanks de stijging halen enkele grote fondsen de norm, de norm nog niet. Waaronder pensioenreus ABP en de metaalfondsen PMT en PME. De acties bij Bierbrouwer-Grols zijn voorbij. Vakbond FNV Bondgenoten heeft met het bedrijf een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 2,5% en kunnen er op basis van hun prestaties nog een procent bij krijgen. Grols wilde als tegenprestatie dat de werknemers drie ATV-dagen zouden inleveren, maar die eis is van tafel. Dinsdag legden actievoerders de brouwerij in Enschede bijna helemaal stil.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 Het weer, de meeste regen trekt vannacht naar het oosten weg. Overdag aan zee harde wind. Aan de noordkust is die zelfs stormachtig. Er zijn buien, maar ook af en toe zon. En het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u ook nu weer bij ons bent... hier in het Huis van de Maan. Goedenacht. In het vorige uur vertelde cabaretière Sarah Kroos... hoe haar ouders het huis gekocht hebben naast dat van haar en haar vrouw. Nou ja, in ieder geval in haar voorstelling is dat zo. Ze vertelde hoe het is om daar met drie generaties samen te wonen. En in het komende uur ben ik dan ook benieuwd naar uw ervaringen daarmee. Zijn uw ouders, nu ze ouder worden, ook dichter bij u komen wonen? Of wie weet, woont u zelfs onder één dak met ze? Of in uh, één, twee onder één kap? Of herinnert u zich nog hoe het vroeger was? Toen woningnoten ervoor dat menig jonggehuwd stel wel bij ouders of schoonouders moest intrekken. Bel naar 0800-1121, 0800-1121, mail naar kazaluna... of twitter met hashtag kazaluna. En ik beloofde u ook opnames uit het archief van ons theaterprogramma... Volksspot, opnames van Sarah Kroos, die vaak in dat programma te gast was. Dit is een liedje uit haar voorstelling, Bries, niet bang zijn. Ik wil de ramen openlaten. Ik wil dansen weer eenmaal in het rond. Laat mij mijn vragen vragen laten. Ik wil staan in mijn stok en ik wil niet bang zijn. Niet bang zijn, niet bang zijn. Sala Kroos in NCRV's Volksspot. Niet bang zijn. Vannacht ben ik benieuwd naar uw verhalen... over hoe het is om met meerdere generaties samen te wonen... of in ieder geval bij elkaar in de buurt te wonen. Zijn uw ouders, nu ze ouder worden, dichter bij u komen wonen... of bent u misschien dichter bij hen in de buurt gaan wonen? Wie weet woont u zelfs onder één dak met ze. Hoe is dat dan? Moeten zich erg aanpassen aan elkaar... Of misschien bent u nog wel van de generatie... die nog weet dat er een grote woningnood heerst. En dat als je trouwde... mijn ouders die hebben dat bijvoorbeeld gedaan... Ja, dan ging je dus wonen bij, bij je ouders of bij je schoonouders. Dat was simpelweg geen huis te krijgen. En hoe zorgde je er dan voor dat de sfeer goed blijft? Bel ons vannacht op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar Kazaluna. en Twitter met hashtag Casaluna. Er komt bijvoorbeeld een mailtje binnen van Peter. Peter zegt, ik ben weer... Gaan wonen in het dorp waar mijn ouders ook wonen, niet uh, bij ze in de straat, paar straten verderop. Ik vind het fijn om ze in de gaten te houden, maar ik probeer toch ook mijn zelfstandigheid uh, overeind te houden. Het is wel fijn om te merken dat uh, dat we niet uit elkaar gegroeid zijn in de jaren dat ik uh, studeerde in Amsterdam en uh, dat we nog steeds een goede band onderhouden. Ook uh, nu we alle twee uh, of alle drie liever gezegd ouder geworden zijn. Schrijf Peter. Uw reacties welkom zijn ze op 0800 1121. Mailen, kan naar kazaluna@ncrv.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Ik krijg nog een ander liedje van Sarah Kroos. Uit haar voorstelling Zoet die Die eertijds bekroond werd met de Neerlands hoop. Dat is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt... voor het uh, meest beloftevolle cabarettalent. In 2006 kreeg zij deze prijs voor dit liedje. Nou, ja, nee, ik zeg dat verkeerd. Voor dit programma, Zoet En in dat programma zat dit liedje. Wend je niet af. Dit is het punt waarop we samen zijn. Zoals altijd in het begin van de nacht En je zegt dat je naar hem toe gaat Omdat hij thuis op je wacht Maar bij ieder dag wacht je langer Met weggaan bij mij Als een vreemde ons hier zou zien staan Dan zag hij meer dan jij mij toegeven kan Iedere stap die hij in zijn richting gaat Breekt in stilte mijn hart en ik rijk naar je hand De wegen van elkaar, jij en mijn gedachten. En ik zal blijven verlangen bij ieder gedag. Met mijn hart in mijn handen en ik wacht. Het geluid van je stappen sterft weg in de nacht. Ik kijk je na nou, tot je niet zichtbaar meer bent.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 Bent je af, bent je niet af liever gezegd, Sarah Kroos. Mooi liedje, Naar haar voorstelling een zoet Gevoist. Hoe is het om met meerdere generaties onder één dak te wonen, of naast elkaar te wonen? Daarover praten wij met elkaar vannacht in Casaluna. Ik zou het leuk vinden als u belt, 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl en twitteren, dat kan natuurlijk ook met hashtag Casaluna. Gerda, nacht. Gerda. Gera, neem me niet kwalijk. Gera, vroeger woonden jouw opa en oma bij jullie thuis in, hè? Nee, wij woonden bij onze opa en oma in. Oh, jullie woonden bij opa en oma in? Oh, mooi. En hoe was dat? Was het mooi? Ja. En waarom was dat zo mooi? Ach, oma ging leren fietsen in een boom. En ik heb nog geen verpond weer. Ja. Nee, niet, ja. Maar ik, ik, de verbinding is niet zo goed, Geer. Ik versta je niet zo goed. Hoor je mij goed? Ja. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Jullie woonden dus bij opa en oma in en dat was mooi, uh, zeg je. Hoe lang hebben jullie bij opa en oma ingewoond? gewoond? Ja, daar weet ik niet. Op het platteland. Op het platteland. En waar was dat dan dat jullie uh, samen bij opa en oma woonden? Waar? Waar was dat dan precies waar jullie woonden, bij opa en oma? Alle mensen zijn weg. Ja. Oh, dat was het adres. Oké, okay. en, en, en hoe lang hebben jullie daar gewoond, dan? Ona. Ja? Toen ik doorging, dan. Hmm, dus jullie hebben tot, tot hun dood bij opa en Oma ingewoond. En miste je ze daarna heel erg? Ja. Ik ben wel het huis... hier, ik ben wel in het huis van Open Oma blijven wonen. Nee. Nee, is jullie verhuisd daarna? Jullie, ik ben alleen. Wat zeg je, Gera? Ik alleen. Jij bent er alleen uh, je bent alleen achtergebleven daar? Nee. Nee. <coughs> ik moest wel verhuizen. Je bent verhuisd, je moest wel verhuizen. Mm. Gelukkig had je wel mooie tijden bij opa en oma gehad. Gera, ik bedank je voor het bellen en tot een andere keer. Elma, goedenacht. Nacht, Elma Hasselaar uit Zijs. Hallo Elma. Jij hebt twintig uh, jaar lang naast je ouders gewoond, hè? Ja, zeker. Zeker. Vorig jaar is mijn moeder overleden. Die heeft nog tien jaar in het huis naast ons gewoond. En daarvoor leefde mijn vader ook nog. En uh, hebben wij dus twintig jaar met elkaar mijn man en ik, drie kinderen en opa en oma op één terrein gewoond. Ja, en, en hoe is dat zo gekomen, woonden jullie daar uh, al langer en zijn je ouders uh, naast jullie komen wonen? Of hebben jullie juist nee, een huis nee, gezocht nee, bij nee. je ouders? Precies andersom. Mijn vader woonde in een huis op een vrij groot terrein, hij was architect en op een gegeven moment bleek dat er een bestemmingsplan was voor twee huizen op dat terrein. Nou, toen is hij onmiddellijk achter zijn tekentafel gekropen. En wij woonden in een uh, klein huis in een ander deel van het land. Mm -hmm. En hadden inmiddels uh, drie kinderen, twee katten en een hond. En barsten daaruit. Werkte overal in het land. Dus ze zei, ach weet je, we gaan gewoon in het midden van het land wonen. En papi heeft uh, een huis voor zichzelf ernaast getekend. Voor, mijn, voor zijn uh, vrouw en hemzelf. Mm -hmm. En wij zijn in het oude huis getrokken en hebben daar drie kinderkamertjes bij gebouwd. Yeah. En um, dat heeft geleid tot, uh, nou, tot de mooiste tijd van mijn leven. De mooiste tijd en, van je leven? Dat is mooi dat je dat zegt. Oh, dus, wat, wat maakt die tijd zo mooi? Dat uh, onze kinderen opgegroeid zijn... niet alleen met ons, maar ook met hun grootouders... Die daar, uh, waar iedereen dus ontzettend van profiteerde... waar iedereen blij mee was. Kinderen konden er naar hen toe als wij er niet waren... Um, ik heb later uh, toch, ik ben enig kind, dus ik kon heel makkelijk, ook toen mijn ouders slechter werden, af en toe een oogje op ze werpen. Mm -hmm. Ik kwam daar uh, meerdere keren in de week. Dus het, ja, wij hebben het ervaren als, uh, als iets heel erg waardevols. Iets heel erg en waardevols. Waar ook jouw ja. kinderen van geleerd hebben, zeg je. Ik bedoel, ze konden bij opa en oma terecht. Maar ik neem aan dat ze ook dingen hebben overgenomen van opa en oma. Dat, dat, ze, dat ze dingen hebben geleerd van hun grootouders. Absoluut. Absoluut. Mijn moeder was Engelse lerares. En die, uh, die stond altijd weer klaar. Ze, uh, boeken en met alles wat er maar was om, uh, om ze bij te staan. En dat ging eigenlijk heel automatisch. Omdat het omdat we zo dicht bij elkaar woonden. Ja. Dus uh, wij werkten allebei. En uh, opa en oma hadden absoluut een rol in het mee opvoeden van de kinderen. En hebben jullie je nooit beperkt gevoeld in je mogelijkheden... doordat je naast je ouders woonde? Die keken toch een beetje bij jullie mee in het gezin natuurlijk, hè? Ja, maar dat moet je met elkaar natuurlijk ook uitspreken. Dat hebben we ook altijd gedaan. En ze realiseerden zich ook heel goed... op het moment dat ze naast ze kwamen wonen... dat zij min of meer ook een deel van ons leven ging uitmaken en andersom. Ja. Uh, dat je opeens een kijkje in de keuken krijgt... waar je misschien, op een al als je op een hele andere plek woont... helemaal niet mee te maken hebt. Nee, nee. Welke afspraken maakten jullie bijvoorbeeld met elkaar? Nou, dat is altijd vrij vanzelfsprekend gegaan. Het is niet zo dat we daar nou ontzettend veel uh, regels voor getroffen hebben, maar... Um... Ik denk ook niet dat dat met ieder ouderpaar kan, laten we wel wezen. Het is eh, ook door de, de manier waarop mijn ouders heel zelfstandig waren... en helemaal hun eigen leven leiden... en eigenlijk nooit een beroep op ons gedaan hebben... dat dat zo goed gegaan is. Ja, ja jullie en deden eerder een beroep op hen dan omgekeerd. Nou, zo ongeveer, ja. Ja, ja. ja, ja. Nou zei je net Elma, uh, toen je ouders wat ouder werden... Uh, ging je echt een oogje in het zeil houden. bij uh, die ouders ook echt ziek en hulpbehoevend op den duur? Nee, mijn moeder is tot uh, haar 91ste zeer zelfstandig geweest. Reed uh, deed ook nog auto, ging uh, naar Albert Heijn, uh, deed boodschappen... En als ik uit mijn werk kwam, dan belden ze vaak al... Oh, ik zie dat je thuis bent. Nou, ik heb al een lekker hapje voor je kluis. Nou, allerliefst natuurlijk. Ja, slecht voor de lijn, maar wel heel lief. Ja, heel lief. En dat is natuurlijk ook een prachtige manier om... Net de vanuit dat iemand dat dus helemaal uh, zelf kan... Om, om, om contact te houden met elkaar. Ja. Natuurlijk hebben we het ontzettende geluk gehad dat uh, beiden... Niet een ontzettend lang ziekbed hebben gehad. Ze niet erg afhankelijk geweest zijn. Maar eh, er op een vrij, ja, mooie manier aan hun eind gekomen zijn. Ja. Ja, dan, dus wat dat betreft heeft het voor ons alleen maar voordelen gehad. Maar dat is natuurlijk zeer afhankelijk van hoe de situatie in elkaar zit. Er is natuurlijk nooit een regel voor te stellen hoe je dat zou moeten doen. Nee, nee. Hebben jouw ouders er uh, in die zin ook van geprofiteerd? Denk je dat jullie naast, haar woonden, naast hen woonden uh, vanwege het feit dat jullie dat oogje in het zeil hielden? En dat ze zich daarmee misschien ook mentaal beter voelden naarmate ze ouder werden? Um, dat geldt voor mijn moeder denk ik wel, want die bleef alleen over, die was tien jaar alleen. Tussen 2002 en 2012. Um, ik denk wel dat dat toch ook een stukje invulling van haar leven was. Dat ze, dat ze toch altijd redelijk direct betrokken was bij datgene wat wij deden en wat wij uitspookten. Ja. En haar daar ook altijd wel bij betrokken, dat is zeker zo. Want het leven om haar heen werd natuurlijk een stuk leger. Als je zo oud wordt, dan zijn al jouw eigen vrienden en magen die, uh, ja, die, uh, die vertrekken. Hè? Ja. Uh, het aantal stervens uh, of het aantal rouwkaarten wat binnenkomt is gigantisch. Dus het leven wordt wel eenzamer. En dat je dan natuurlijk uh, ja, uh, uh, eigen bloed naast je hebt, dat is toch wel een... Een, een heel mooi ding. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, nou zeg je, eh, tot 2012 is ze alleen geweest... dus ik begrijp daaruit dat ze vorig jaar is overleden, jouw moeder. Ze dus vorig jaar overleden, ja. En, en ja. wat mis je het meest aan haar aanwezigheid? Um, de vanzelfsprekendheid van dat loopje naar je naast. We hebben helaas uh, moeten besluiten om het huis naast ons te verkopen... want ze heeft in feite haar eigen huis opgegeten. Hè? Ja. Er waren niet veel inkomsten, dus... de bank heeft gefinancierd, dus daar zat een behoorlijke hypotheek op toen zij overleed. Mm -hmm. Ja, dat, kon, dat konden wij dan niet allemaal bij hebben. Dus we hebben het huis moeten verkopen. Wat gelukkig wel gelukt is, en dat is ook allemaal in païs en Maar het feit dat dat dus niet meer je eigen plek is, dat is lastig. Ja. Iedere keer als ik het pad op lopen, dan denk ik, god, ja... Mamie is dan niet meer. En daar word je dan wel veel meer mee geconfronteerd, denk ik, dan als je op een, uh, als op een andere plek woont. Omdat het ja. zo dichtbij geweest is al die jaren, is het ook wel iets heel erg van jezelf geworden. Ja, heb je ook overwogen je... om zelf te verhuizen? <laughs> Jazeker. Jazeker. Maar goed, uh, het is omdat mijn vader uh, hier... van. Nou ja, we, we wonen eigenlijk in ons, onze eigen bouwsel. We ja. hebben het huis gekocht in 1974. Dus het is zo verbonden met alles wat we meegemaakt hebben... dat het heel moeilijk is om daar afstand van te doen. Dus nou ja, we, we kijken nog even of we het zo kunnen kunnen houden, uithouden. Ja, want het is natuurlijk ook heel fijn om in het huis te wonen... dat letterlijk door je vader gemaakt is. Nou, zo ongeveer, ja. ja, ja, ja. Zeg, hoe oud zijn je eigen kinderen nu, Elma? Uh, mijn oudste is 31. En die ja. heeft net tien weken geleden een eigen kindje gekregen. Dus dat is ook wel... Dus je bent een je... Ja, ik Kijk. ben een oma. Wat Hallo. leuk zeg, ja. En, en wat denk je... Wat zeg je, Elma? Sorry? Heb we hebben ook nog een tweeling van 27. Oké, okay, dus een tweeling van 27 en een uh, oudste kind van 31 met een, uh, ja. met een kleinkind inmiddels. Denken ja. jullie dat jullie later opnieuw bij elkaar gaan wonen? Zoals jij naast je ouders bent gaan wonen, dat dat opnieuw zou kunnen gaan gebeuren met een van jouw kinderen? Nou, we hebben dat natuurlijk eindeloos overwogen. Want het zou natuurlijk prachtig zijn om deze truc nog een keer opnieuw te herhalen. Wij naar het andere huis en zij. in dit maar, in de huidige omstandigheden... is dat voor de kinderen helemaal niet op te brengen. Financieel niet? Financieel niet. En ik moet ook zeggen, ze zijn nog een beetje te jong. Want uh, ja, uh, ze wonen allemaal in Amsterdam. Je gaat je toch niet in, in zijs begraven? Hè? Zo, nou, dat zijn uh, jouw woorden. Misschien is Zeist wel heel uh, bruisend, <lacht> dat weet ik niet. Maar... <lacht> nou ja, in ieder geval... Um, en dan is het natuurlijk ook nog zo... Ik was enig kind... Dus uh, er valt niks te verdelen. Uh, er was er ook maar één die, nou ja, die daarvoor in de aanmerking kwam. Ja, waar, ja. Waar... En nu, we hebben zelf drie kinderen. Dat is natuurlijk allemaal veel ingewikkelder om dat vorm te geven. Ja, en nou, hoe... nou ja, weet je, we, we weten niet wat er ooit nog een keer gaat gebeuren. Maar op deze plek zal dat denk ik nooit meer zo zijn. En misschien is dat ook wel goed. Het is één keer heel erg mooi geweest. En het is niet gezegd dat dat in een andere situatie weer opnieuw heel prachtig is. Nee, wordt dat is waar. En twintig mooie ja. jaar, daar kun je lang op teren, hè? Absoluut, absoluut. Dat, is, dat, dat is, blijft voor altijd mooi. Elma, ik bedank je voor je reactie en uh, wens je nog een goede nacht. Dankjewel, veel succes daar. Dankjewel, dag Elma. Ja. Dag. dag. Van Elma naar Remco. Goeienacht Remco. Hallo, met Remco. Hemco, je hebt ook ervaring met het inwonen van, van ouders, hè? Ja, sterker nog. Mijn uh, schoonmoeder woont bij mij in. Mm -hmm. En we hebben op een gegeven moment toen uh, uh, de mogelijkheid gehad... om een, eigenlijk een woning te kopen met een soort bedrijfsruimte eraan. En toen hebben we besloten om die ruimte te bouwen uh, tot een volledig eigen zelfstandige woning. En bedoel, we binnenkort binnen door wel zeg maar met elkaar verbonden zijn... maar we inderdaad echt een... Uh, ja, bijna 200 kat hebben gecreëerd, zeg maar, waar we samen in wonen. Ja, en het was echt van meter van de bedoeling dat jouw schoonmoeder daar zou intrekken. Waarom uh, wilden jullie dat zo graag? Nou, het was, het was niet helemaal vrijwillig. Het was, het was wel een stukje noodzakelijk. Het had te maken dat de pensioenvoorziening niet goed geregeld was en in één keer ophield. En uh, ja, waardoor er eigenlijk ook nog gewoon noodzakelijk was dat er... Uh, dat er een goedkope, pas op de woning moest komen. Mm -hmm. We hadden de mogelijkheid, het was in principe een woning, maar een bedrijfsruimte waar we aan zat. Uh, wat in principe ook met een ander doel was. Uh, en toen zijn we er eigenlijk concreet mee omgegaan. Van God, uh, eigenlijk het wel een mooie oplossing. En dan is het voornamelijk dat je dan denkt: ja, dat is ook geen fijn idee als iemand dan alleen ergens uh, verderop in de stad zit. Dus nee. uh, het is eigenlijk wel fijn als dat iemand zijn oude dag in de buurt zit. Ja, dat, dat hebben we zo gecreëerd. Ja, ja. En, en wie woont er in jouw deel van het huis, behalve jijzelf? Ja, maar ik woon daar met mijn gezin, dus met mijn partner uh, uh, en twee kinderen. En hoe gaat dat samen met, met oma en schoonmoeder? Ja, dat is best wel af en toe heel pittig. Voor mij is het eigenlijk misschien nog wel het makkelijkst. Voor de kinderen valt het ook wel maar zeker voor mijn partner is het best wel pittig. Want die, haar moeder ja, woont wel heel dichtbij en... Uh, ja, die, het wordt dan vrij natuurlijk dat hij zeg maar, rollen overneemt in, in het huishouden en in ieder geval in, in, in de gezinsfunctie en dat is nou, je, toch wel eens af tot tot grote uh, uh, uh, uh, ruzies of uh, irritaties in ieder geval ja ja dat al ontzettend dat de grap is dat mijn ega met haar uh, 52 jaar toch weer in een soort kindrol vervalt als haar moeder in de buurt is ja dat is lastig voor haar en als je dan met zelf ook nog een stukje moeder moet zijn over je kinderen, dan dat er af. wel een vreemde situatie, op, zeg maar. Ja, en voor jou valt dat wel mee, zeg je? Je staat ook iets verder van je schoonmoeder af. Natuurlijk probeer je ook te bemiddelen tussen moeder en dochter? Ja, natuurlijk probeer je het wel. Ik probeer het vaak wel een beetje de andere kant te laten zien. Uh, maar, uh, ja, het is, het, is, het, is, het is vaak toch zo eigen is dat, dat je daar, uh, ja, je kan er wel wat wijze woorden in proberen te reppen, maar. Ik wil kan je er ook niet in doen, geloof ik. Nee, nee, nee. nee. misschien tussen. Ja, ja, beetje zussen. Dat is het beste wat je ja. kan doen. Zeg, ben je uh, nog steeds blij met deze constructie... ondanks het feit dat het af en toe dus wel spanningen oplevert? Nou, het heeft heel duidelijk twee kanten. Ja, ik ben heel dankbaar dat ik... Dat had, maar ook, uh, ik had me gerealiseerd dat ik heel veel zorg had gehad... als ze uh, aan de andere kant van de stad had gewoond... en iedere keer naartoe had moeten. Uh, dan was dat best wel een heel veel zorg geweest. En het fijn is dat je zoiets is en uh, rijdt ook met de auto rond en dat soort dingen. En heeft dus ook veel zorg, ook best goed toen met de kinderen kleiner waren het een zorgtaak op zich genomen. Dus veel uh, kinderen hoefden nooit over te blijven. op de oma was het al fijn. Ja, dat is, ja. was dat natuurlijk geweldig. Ik bedoel dat dat dat was, uh, in, in zorgfunctie was dat absoluut ook heel fijn. En het is nu ook heel fijn, ja, ik kan niet nog op de zaak even een kopje koffie bij dat drinken. En dan een koffie koffie. Ja, ik vind het wel een fijn idee. Ja, precies. Dus heeft voor en nadelen. Heel veel voor en nadelen. Remco, ik bedank je voor je reactie. Ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel. Dag. Gaan wij weer luisteren naar een liedje van Sarah Kroos? Een liedje uit een van haar uh, eerdere programma's, Lam. Een liedje waar, waaruit blijkt hoe ze, hoe ze gevochten heeft in haar uh, jonge leven om haar plek uh, te vinden. We hadden het daar ook over uh, in het gesprek dat we met elkaar hadden in het vorige uur. Dit is een liedje en dat heet Foto van mijn vader. Daar staat mijn vader zijn handen op zijn rug, iedere avond na het eten. Kijkt hij naar de horizon En ik roep zijn naam Vanaf het terras bij het huis Hij kijkt om, ik maak een foto van hem En ik zie aan zijn gezicht Dat hij ouder is geworden Iedereen werd ouder Behalve hij Een trotse grijze man De vader van één dochter Die voor hem nooit zal veranderen de tijd. Zijn dochter die hij die keer vond toen zij haar leven niet meer wilde En ondanks zijn onmacht al die tijd heeft lief gehad De angst is na jaren. Zijn blik verdwijnen. Maar als ik langer kijk, zie ik aan hem hoe verdwaald ik was. Waar staat mijn vader? Kijkend naar de horizon. De foto in mijn hand. Precies zoals ik hem ken. En het eerste wat ik denk. Dit is een mooie foto. Voor als hij er niet meer zal zijn. Ik berg de foto op, ver weg, samen met de tijd. En ook toen was het dus al bezig met dat thema tijd. Sarah Kroos, foto van mijn vader... Hoe is het om samen te wonen met meerdere generaties in één huis... of twee onder één kap wellicht? Daarover praten we vannacht in Casa Luna. Ik hoor uh, hele mooie verhalen van Elma. Die zegt dat het was het mooiste wat er was. We hebben een prachtige tijd gehad naast mijn ouders. Remco zegt, ja, het is fijn dat mijn schoonmoeder uh, inwoont bij ons. Maar het levert ook nog wel eens spanning op, met name tussen moeder en dochter. En ik ben uh, vannacht ook benieuwd naar uw verhaal. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121... Mede kan naar casaluna.cnv.nl en Twitter Ik kan met hashtag Casaluna. Tilly, goedenacht. Tilly, jij hebt ook ervaring met schoonouders bij wie je gewoond hebt? Hè? Ik heb uh, 13,5 jaar bij mijn schoonouders in gewoond, ja. En waarom uh, ben je daar ooit gaan wonen samen met je man? Ja, uh, we kregen de bovenverdieping, dus uh, waarom niet? Jullie kregen de bovenverdieping? Wat genereus! Uh, mijn schoonmoeder uh, uh, had een fobie om de trap op te gaan. Dus die sliep altijd al in de huiskamer. Dus uh, wij konden op de bovenverdieping. En jullie konden daar meteen gaan wonen nadat jullie uh, getrouwd waren? Ja, ja. we nou. zijn toen getrouwd en uh, we zijn daar dus gaan wonen. Ja. En over welke uh, tijd hebben we het nu ongeveer? We hebben Tilly? het over 1970. Over 1970. Ja. En dan ben je pas getrapt met je man en dan woon je boven je schoonouders. Hoe vond je dat? Hoe vond je dat vooruitzicht? Ja, daar heb ik nog met me stilgestaan. We hebben het ingericht en het was fantastisch. We hebben ja? het alleen het eerste jaar dus ook nog uh, met uh, mijn uh, zwager in mijn schoonzusje er gewoond... Die woonden er ook in huis? Die gingen dus ook vertrouwen. En uh, die hadden verder ook geen uh, woonruimte. Dus uh, wij hadden de grote kamers boven. En hun hadden de twee kleine kamertjes. Ik had een uh, op de hoek van de overloop waar ik kon koken. En verder deed ik alles in de badkamer. En hun hadden gewoon ook beneden met mijn schoonouders de keuken en dergelijke. En hoe, hoe verhield jij het je tot je schoonouders? ouders? Uh, was je dol op ze? Of had je ook weleens moeite met ze? Nee, ik... Heb kan niet zeggen dat ik ooit moeite gehad heb met mijn schoonouders. Ik was echt wel gek op mijn schoonmoeder. Ja. En mijn maakt... schoonvader ook trouwens. Wat maakten jouw schoonouders zulke leuke mensen? Nou gewoon, uh, ze waren er wel. Maar ze zouden zich uh, nergens mee bemoeien of weet ik veel. Dus ik heb nooit geen problemen verder met ze gehad. Kon met, alles kunnen we konden alles met elkaar uh, praten en bespreken. En, ja, het was, het, was heel, uh, het was ook heel gezellig. Tilly, had je ook afspraken met elkaar gemaakt van uh, tot nou, hier bemoeien we uh, met ons met elkaar... en vanaf dat, ja, vanaf dat punt uh, laten we elkaar vrij? Nou, we waren gewoon, gewoon vrij verder. Ja, ik bedoel, uh, het was wel als je wegging of zo dat je zei waar je naartoe ging of weet ik veel. Maar dat, dat ging gewoon, dat, dat was niet een, een opleggen van het een of het ander. Nee, het hoorde er gewoon bij. En als je dan eens een keer uitging met z'n tweeën en heel, en heel laat thuis kwam... Oh, dat, is heel, dat was helemaal geen punt. Dan hoef je niet te bellen waar je bleef. Nee, nee, zeker niet. Alleen de afspraken kwamen toen mijn dochter kwam, zeg maar. Toen uh, ja, was ik met mijn dochter natuurlijk... Uh, ja, de, de afspraak van oma is beneden, de, de baas en opa. En uh, papa en mama zijn boven de baas. Dus... Uh, en die uh, ging dan altijd uitzoeken wat ze het lekkerste vond om te eten. <lacht> slim! Ja, heel slim. En waar had ze vaker mee? Nou, met, met oma natuurlijk. <lacht> met ze verwend natuurlijk. En, al en als ze uh, het uh, niet zo erg lekker vond bij oma, dan zegt ze... Oma, het spijt me wel, maar ik ga toch maar bij mama eten. <lacht> <lacht> Jullie hebben 13,5 jaar boven uh, je schoonouders ja. gewoond. Waarom ja. hield dat op, als ik vragen mag? Nou, ja, we kregen ineens gezinswoning toegewezen waar we op geschreven. Mijn dochter werd natuurlijk groter. Ja. En dan, uh, dan is het natuurlijk toch wel kleiner. Maar, uh, hoe heet het? We hebben dus ook nog een, een maand of drie... mijn uh, schoonzus en mijn zwager met twee kinderen in huis gehad. Want hij kreeg uh, werk naar Australië. En hij had zijn huis al verhuurd. En dat uh, duurde allemaal een beetje lang. Ja. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar... Uh, ja, zo doen Maar Tilly, hoe was het dan om na 13,5 jaar ineens uh, een eigen huis te hebben? Was dat alleen maar leuk en uh, vrij? Of miste je je schoonouders ook heel erg? Ja, je mist natuurlijk toch de gezelligheid. Ja. En het contact. Dat, uh, ja, zeker. Maar ja, ik bedoel, uh, het was niet ver weg. Dus uh, je kon er ook zo naartoe. Ja, je kon er zo naartoe. ja, toen ben ik ben ik gescheiden, dus ik ben gaan werken. En dan is het natuurlijk weer heel anders. Mm -hmm. Heb je wel contact kunnen houden met je schoonhouders ja, na de scheiding? tot het laatste toe, ja. Dat is fijn. Ja. Ik heb tot laatst ook nog... Uh, want uh, in 1991 is mijn dochter dus bij ze in gaan wonen. Oh, je bent weer teruggegaan naar jouw schoonouders. Naar opa die is, uh, en oma. Naar opa en oma. Die is bij opa en oma in gaan wonen toen de tijd. En die is echt op het laatst uh, dat ze allebei zijn overleden erin blijven wonen. En toen hebben ze, zijn ze zelf dus in het huis mogen blijven wonen. Dus, uh... dus jouw dochter woont ja. nu in het huis van uh, jouw schoonouders? Die, die heeft in het huis van mijn schoonouders gewoond, ja. ja. En waar woont je dochter nu? Mijn dochter die, uh, die heeft een flat gekocht en haar man die heeft het huis nog. Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, ja. Wat zie je het ooit gebeuren dat bijvoorbeeld jouw dochter weer bij jou komt wonen? Nou, ik denk het niet. Nee? Waar ze nu zit, ik denk niet dat ze, dat ze bij, uh, bij mij in komt wonen. Maar jij weet het nooit. Maar vind je het jammer? Zou je dat wel leuk vinden? Eh... Uh, nou, ik denk op het moment... Uh, ja, als het zo ver moet zijn, dan is het gewoon zo. Ik bedoel... Uh, het is wel gezellig natuurlijk. Ja, en daar kun jij over meepraten. Ja. Zo te horen vond je dat misschien wel de meest gezellige jaren daar uh, op het appartement boven je schoonouders? Het, het waren ook heel gezellige, ouder, heel gezellige jaren, ja. Ja, en jouw dochter dus, vond het ook gezellig, want die heeft uh, haar opa en oma dus tot hun dood uh, verzorgd, ook min of meer, ja. begrijp ik. En ik zelf heb er ook nog in geholpen, vooral mijn schoonvader, die uh, behoorlijk ziek werd de laatste maanden van zijn leven, zeg maar... Dus, uh, ja. Het klinkt als ware liefde. Ja, dat was het ook wel. Tilly, ik bedank je voor het gesprek. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dag. Insgelijks. Dag. Dag. Ook aan de telefoon mevrouw Bredhauer. Goede nacht. Goede nacht. U heeft ook ervaring met het wonen naast, in uw geval, uw ouders, hè? Ja. Ja. Hoe lang heeft u naast u, uw ouders gewoond, mevrouw Bredhauer? Eh, uh, hij is een ik heb dus lang thuis gewoond, mm -hmm. want ik wilde eigenlijk het huis waar mijn ouders in wonen. dat is dus een, een tuindorp met een tuin en lekker zon en zo. Dus ik dacht, als ik dat wil hebben, dan moet ik hier blijven inwonen natuurlijk. Ja, slim. Ja, maar toen kwam het huis naast mijn ouders kwam vrij, het huisje. Mm -hmm. En toen ben ik daar aangegaan en toen heb ik dat gekregen. Dus toen woonde ik naast. Ja, en het kan vroeger ding, gedoe. Dat kan toen in de mode. Want ze zeiden toen, ja, we gaan nu meer uh, werken. Dat, de, dat kinderen naast hun ouders komen te wonen. Want dan hoef je niet naar het verzorgingshuis. Nee, dat is waar. Want, want er, nu ging u uh, naast uw ouders wonen omdat u graag in die buurt wilde blijven wonen. Ja. Maar was dat ook iets wat, wat eigenlijk al een beetje meespeelt in uw hoofd? Dan, dan kan ik ook een oogje in het zeil houden als ze ouder worden. Uh, wacht nou, nou, dan begrijp ik het heel even niet, hoor. Nou, ik, ik ga het u uitleggen, mevrouw Barettauer. Ja. U zegt, ik, ik wilde graag in dat huis van mijn ouders blijven wonen. want ja. Dat is een fijn huis, een tuindorp, ja. met uh, mooie zon in de tuin. Ja. Hè? Ja. En Op een gegeven moment kon u het huisje naast uw ouders ja. krijgen. Ja. Daar bent u toe gaan wonen, omdat het ja. ook een leuke buurt is natuurlijk. Ja. Maar speelde in uw hoofd ook al het idee mee... als mijn ouders ouder worden, dan kan ik makkelijk een oogje in het zeil houden? Ja. Ja. En dat heeft u Deze... ook gedaan? Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik gedaan, hoor. Ja, heel lang, ja. En hoe ervaarde u dat? Was het ook niet een inperking van uw vrijheid bijvoorbeeld? Of vond u het alleen maar mooi om voor uw nou, ouders te kunnen zorgen? Ja, maar het ging over en weer eigenlijk, hè. Ik bedoel, uh, toen, ik werkte toen, uh, ik ben dus niet getrouwd, mm -hmm. En uh, ik had een hele leuke baan, dus ik kon me niet binden. Dus ik ben blijven werken. Maar, uh, nou, als ik, als ik thuis kwam, dan stond het eten klaar. Uh, mijn wasje lag klaar. Uh, ja, het ging over en weer eigenlijk. Dus u werd ook wel een uh, beetje verwend? Ja, ja. Ja, he he? De, ja, ja. ja, ja de, ik, ik ben de jongste van, uh, van de vier. Ja. Maar, uh, ja, ze zeggen al dat ik verwend ben. Maar ik bedoel, ik heb mijn ouders ook echt verwend. Omgekeerd, heeft u uw ouders ook uh, verwend? Op welke manier dan bijvoorbeeld? Dat ik het gedaan heb? Ja? Dat ik mijn ouders verwend heb? Ja, ja. Eh... Um, ja, door gezellig bij ze te zijn. En uh, ja, ik heb ze gewoon verwend. Het hoorde er gewoon bij. Het was over en weer. Ja, over en weer zorgt u goed voor elkaar en verwende u elkaar. Dat is mooi ja. om te horen. Ja. Uh, ja. Hoe oud zijn uw ouders geworden, als ik vragen mag, mevrouw Mijn moeder is 91 geworden en mijn vader is 101 geworden. Kijk, dat is een sterk geslacht. Ja, ja. en door missers zijn ze eigenlijk... Zijn ze op drie, drie weken ziek geweest? Door missus van het ziekenhuis. Oh ja. Ze gebruikten helemaal geen medicijnen. Ze waren, waren kerngezond, kun je wel zeggen. Mm -hmm. uh, uh, mijn moeder was ook nooit geopereerd. Ze had alleen vier kinderen gekregen, maar verder nooit wat. Mijn vader was ook sterk. Ja, zijn zuster is onder twee geworden. Ja. En, nou ja, ik ben nu 85. Dus, uh, ja, wie weet. Dat gaat een goede kant op in ieder geval, ja. hè? Ja. Ja. Nou, ja. Mijn, mijn, mijn oudste zuster dus, die is nu, uh, even denken, oh, 85, die wordt 92. En die andere zussen, die wordt 90, nu. En, en, en die, ik 85. En die zijn allemaal nog gezond, en u bent ook nog steeds gezond. Ja, ik ben gezond. Nou, dat, dat uh, wil ja. dan wel een beetje zeggen dat u een beetje op uw ouders lijkt, hè, wat dat betreft. Ja, maar weet u wat het ook is? Mijn nee. ouders hebben het vroeger heel goed gehad. Ze kwamen uit Velp En door de crisis zijn ze in Amsterdam-Noord terechtgekomen. Mm -hmm. Wat toch heel erg was. Want al onze familie was in Velp. Ze hadden hier heel verder geen familie. Maar ja, je ging werken, uh, wonen waar je moest werken natuurlijk. Ja. En uh, ja, in het begin ging mijn... Uh, want hij kreeg toen werk in Landsmeer. Ik weet niet waar, uh, of u weet waar dat is. Ook vlak bij Amsterdam, toch? Niet zo ver ja, van Amsterdam ja, noord. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, de konde hij steeds me solliciteren. solliciteren. Kreeg hij werk in Amsterdam, uh, in Landsmeer. En toen zie je in het begin... is hij, ieder weekend ging hij dan naar huis, naar Velp dan, naar mijn moeder. Ja. En, uh, en later is, uh, is mijn moeder toch ook uh, gekomen. En uh, ik was toen uh, babytjes. Nee, mijn moeder was nog in verwachting. Ja, ja. Uh, ze zijn er in oktober komen wonen. En ik ben toen in december geboren. Ja. En dus, uw ouders hebben hun hele leven verder in dat huis gewoond? Ja. ja. Wat mooi. En uh, hoe oud was u toen uw ouders overleden, mevrouw, mevrouw Beretta? Ja, daar zit, ik, daar zit ik iedere keer over te praktiseren. Hoe oud was nou, ze ongeveer? Uh, U oh, bent nu 85 en wanneer zijn uw ouders overleden? Ja, daar dus, dus zit ik juist uh, te denken. Want mijn moeder was dan 91 geworden. En mijn vader 101. En ja, ze hebben nooit in een verzorgingshuis gezeten. Ze zijn tot het laatste toe altijd thuisgebleven. Ja. En ja, dan moet ik gewoon even. Verrekenen? Ik weet het niet eens meer precies. Dat is lang geleden. Maar mevrouw Bretta, u woont nog steeds in dat huis... naast het ja. huis waar vroeger uw ja. ouders woonden. Hoe ja. was dat, dat dat er ineens nieuwe buren woonden... in dat huis van uw ouders? Ja, er dus, wonen dus nieuwe, nieuwe buren. Ja, en hoe, ja. hoe vond u dat? Of hoe vindt nou, u dat? ja, nou, dat vond, we hebben het huis toen ook nog... want mijn vader... mijn vader is uh, negen jaar... Uh, wacht even hoor. Mijn moeder is toen overleden en mijn vader heeft, mijn moeder dus nog negen jaar overleefd. Dus ik heb toen, ik zat er toen ook voor hem natuurlijk. Mm -hmm. En toen is hij dus overleden, het was hij 101. Ja. En toen hebben we toch dat huis nog drie maanden aangehouden. Om uh, toch uh, rustig alles te uh, uh, verdelen en, en uit, weet ik veel allemaal. Ja. En... Uh, ja, op een gegeven moment moet je de sleutels afgeven natuurlijk. ja en hoe was dat toen een nieuwe buren introkken voor u? ja ja ja als ik die sleutel omhoorde om draaien bij, bij de buren, ik kon het niet hebben. nee. ik dacht oh wat komt je... en dan was het toevallig kwam er toen een uh, Surinaamse vrouwtje kwam naast me wonen en uh, het een zoontje ook. En die was heel leuk, daar heb ik een hele leuke tijd mee gehad ook. Ja. Zij wilde graag het huis hebben van mijn uh, ouders dan. Ja. Maar ze was te kort ingeschreven. En dus toen kreeg ze het niet. En toen zeiden we: ja, weer andere mensen in komen wonen natuurlijk. En kunt u het ja. daar goed mee vinden ten slotte, mevrouw houden? Ja. De boer, met de buren van nu? Nou. Ja. Nou, kijk. Kom zie, kom ze. Ja, met recht, ja, ja. Ja. Dan gaan ze een beetje... Ja, die man was dus, dus ook al oud. Maar toen, toen maar het is gooiden, alle, gooiden ze alle rommel in mijn tuin. Oh, dat moet je niet hebben, nee, dat moet je en niet hebben. En ik heb toen ik, ik, die tuin toen aan laten liggen. En toen had ik al tegen hem gezegd. En toen zegt hij van... Ja, dat wordt weggehaald, hoor, dat wordt weggehaald. En uh, nou ja, toen was het zover. Ik zeg, nou, dan en dan komen ze van de, voor de tuin... Ja, ja, dat kan ik nou niet meer gaan, uh, gaan zeggen. Ik zeg: nou dan ga ik wel even, even zeggen. Nou, dan ben ik met de opzichter gaan praten. Ja, en dan ja. zegt: die, ik, ik kom wel naar u toe, zegt hij. Ja, ja. Nou ja, ja dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk niet als, als je ouders uh, naast je wonen. Ik kan me voorstellen dat het dan inderdaad wennen is aan, uh, aan die nieuwe buren. Mevrouw Bretthouwer, uh, mag ik u bedanken voor uw uh, verhaal? En uh, ik, ik uh, <laughs> vind dat dit verhaal ook maar weer aantoont hoe mooi het kan zijn... om, om uh, in de buurt van je ouders uh, te wonen. Mevrouw Bretthouwer, ja. uh, dank u wel voor ja. het uh, gesprek. Ik wil alleen even dit vragen. Is dit van de NCRV? Ja, het is van de NCRV dit, oh, ja. ja. Ja. ja, daar zijn we geloof ik een 60 jaar lid van. Nou, nou dan ben ik helemaal uh, blij dat ik u gesproken heb. Op naar de 70 jaar lid, hè? Ja, ik, ik weet niet hoe lang bestaat. De NCV bestaat volgend jaar 90 jaar. Volgend jaar? Volgend jaar 90 jaar, ja. We zijn van ja. 1924. Ja, maar waar ik eigenlijk ook even over viel... want ik heb inmiddels toevallig ook de standpunt uh, gesproken. Ook van de NCV, ja. Ook van de NCV. Ja. Maar ik zeg... Uh, zoveel jaren lid... En als je dan leest in die, in, die, uh, in die gids, uh, uh, zes weken lid, en dan krijg je dat. En, uh, Ik krijg toen nooit nou, een kun, cadeautje. Kun je, je het, nee. Nooit. En dan denk ik, toen heb ik ook gezegd de Mevrouw zeg, Pret, dus, Mevrouw Pretthouwen, luister dus, ja? ik vind het, als u al 60 jaar lid bent, en u belt ook nog midden in de nacht naar Casaluna, dat vind ik enorm trouw van u. Ja. Dus uh, als u nou even aan de telefoon blijft, dan ja. krijgt u straks mijn collega aan de lijn, en die noteert uw adres, en ja. dan sturen wij van Casaluna u een cadeautje. Oh, leuk. Omdat u 60 jaar lid bent en we hopen dat u nog heel lang lid blijft van de NCRV. Ja, ja, ja, Nou ja, ik ben 85. Nou ja, ik, maar uh... u bent heel gezond, dus we rekenen ja. nog op u, hoor. <laughs> mevrouw Bretthauer, blijft u aan de lijn. Ja. Uh, uh, Inge krijgt u zo dadelijk uh, aan de lijn. En mijn okay. collega, die noteert uw adres... en wij zorgen dat u een mooi cadeautje krijgt van ons, okay. van de NCRV. leuk. Hartstikke leuk. Afgesproken. En bedankt voor het ja. bellen, he? Ja, oké. Okay. Dag, mevrouw Bretthauer, <laughs> Dag. Dag. Ja, dat zijn de leden waar we trots op zijn. Uh, dan een uh, mailtje van Beb Unk. Beb schrijft... 20 jaar heeft mijn vader bij mijn man en mij ingewoond. Toen hij overleed hebben we het huis verkocht... en hebben we een huis gebouwd, pal naast het huis van mijn dochter. Jammer genoeg is mijn man vier jaar geleden overleden... en nu woon ik alleen naast het gezin van mijn dochter. Maar in beide gevallen ging en gaat het uitstekend. Zolang je je maar niet met het gezin bemoeit... en je eigen leven leeft... Dan ervaren wij het allemaal nog steeds als een goede beslissing. Dat schrijft Beb Unk. Dankjewel, Beb, voor je mail. Aan de telefoon, meneer Van der Linden. Goedenacht. Goedenacht, meneer Van der Linden uit Helversum. Dag, goedenacht. Nou, mijn, ouder, mijn schoonouders, mijn lieve schoonouders, hebben nooit bij mij in huis gewoond, maar wel uh, twee straten om de hoek. Ja? Ja. En mijn lieve schoonvader. Ja? die genoot van... ja, zijn dochter was toch goed terechtgekomen... in een leuk huis om de hoek... Ja? en die hield erg van opruimen. Ach, wat erg. Ja? Hm. Ik spaar de vogelkooitjes. Oh, Prachtige ja. vogelkooitjes... van de rommelmarkt uit Antwerpen, uit uh, Brussel. Ja? Ja. De meest leuke verroeste vogelkooitjes... En dan maakte ik zelf vogeltjes in van... Ja, ik weet niet hoe dat heet. Uh, uh, plampjes van een tennissen. Oh ja, van, van, van dat badmintene. Me, ja. Oh, ja, die shuttles. Vroeg... Heet dat nou? Shuttles? Die shutteltjes. Ja, die shutteltjes. En dat, ja, dat precies. was met veertjes. Ja, ja, dat is waar. Ja? Ja, ja, ja. En dan maakte ik dan uh, oogjes op en een snaveltje op en twee pootjes. En dat had ik in de tuin hangen, ja... Totaal verroest, maar ik genoot daarvan. Nou, papa vond het nodig om eens op te ruimen bij zijn lieve dochter en zijn schoonzoon. En die trapte op een dinsdagmiddag al die kooitjes in elkaar, de velderzak in. Al die kooitjes die u... bijeengesprokkeld even opgeruimd worden. Ja, al die die u gesprokkeld had in Brussel en in Antwerpen. En al die tot vogels gemaakte shutteltjes, allemaal weg. Grote liefde van hem, ja, hij zou eens opruimen. Tja. Nou, toen zijn we uh, ja, een half jaar heel erg heel, uh, boos uh, op elkaar geweest. Hoor. Ja, en hoe is dat dus weer goed? Gelukkig ja. uh, later allemaal uitgespraken. En hoe is dat weer goed gekomen als goed ik vraag gekomen, om was? Uh, wat? Hoe heeft u dat weer goed gekregen met uw schoonvader? Ja, god, hij, hij zat te huilen dat wow. u dat niet wist. En. God, de man was ook 65 of 70. Ja? En hij had het zo goed bedoeld. En hij zag al die zooi bij mij in de tuin hangen. En, uh, en van zijn lieve dochter. Kom op, uh, ik zal nergens gaan opruimen. Ja. Nou, daar, waren wij, daar waren wij niet echt heel blij mee. Nee, heeft, heeft u daarna weer nieuwe vogelkooitjes gekocht, meneer Van der Linden? En met u nieuwe ja, vogeltjes gemaakt van vijf, shuttles? Ik heb er weer vijf of zes hangen. En weer uh, zelfgemaakte vogeltjes erin. Ja? Ja. En mijn uh, schoonouders leven helaas uh, niet meer, want het waren ontzettend lieve mensen. Maar met deze actie waren wij niet blij, hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat kan ik me goed voorstellen. Nou, pas op dat er niemand bij u komt, uh, komt uh, opruimen in de komende tijd. Zodat u nog lang kunt genieten van, uh, van de vogelkootjes. <lacht> no, okay. Meneer van der Linden, mooi verhaal. Ja, nou, ik vind het toch een mooi verhaal. Om Zo is dat. Te Bedankt dat u dat yes? wilde doen uh, vannacht. Dat in waren Kaasen, mijn Lula. lieve schoonouders. Meneer van der Linden, dank u wel. Okay. Tot een andere keer. Dag. Dan heb ik nog een liedje voor u van Sarah Kroos. Opnieuw uit de voorstelling, Bries, ga naar huis. Ik zie hoe anderen op weg zijn, alsof het als vanzelf gaat. Ik ben de buitenstaander, zet verhalen naar mijn hand. Ik zie het leven voortgaan, maar ik kijk van buitenaf. En we kunnen samen opgaan. Voor dit moment, zolang het duurt Laat me je steeds opnieuw ontmoeten Zonder vanzelfsprekendheid Ik wil niet meer verdwalen Ik wil de rust om hier te zijn Ga naar huis Niet verder weg, niet naar het zuiden Niet weer hier vandaan ik wil de moed om hier te blijven. Ik wil de moed om zacht te zijn. Hoeveel moed is nodig voor tederheid? Ga naar.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 Sarah Kroos, ga naar huis. De laatste beller van vannacht is Elfriede. Goedendag, Elfriede. Goedendag. Uh, ik wil even vertellen. Uh, hoe fijn het is als jouw grootmoeder bij je in huis is. Het oma was altijd aanwezig. En uh, ik vertel eventjes iets, want uh, wij begonnen uh, bij haar uh, in te wonen in ja. Indonesië. Uh, mijn vader, die. Uh, en mijn moeder trok hem bij haar in... omdat er in het plaatsje waar hij werkte geen uh, scholen waren. Geen Nederlandse scholen. Ik spreek van Jogjakarta. Uh, uh -huh. en, uh, en mijn oma had een huis had met een hele grote tuin... waar fruitbomen in waren. En aan de voorkant was een, een boek-en-vielboom... zo groot, met zoveel bloemen... En het feit dat ze er was, ze sprak niet zoveel, maar ze leerde ons alles. Ik heb van haar leren, van het kleins af aan, leren bidden, leren koken, leren naaien, leren geduldig zijn, leren nooit jaloers te zijn, leren tevreden zijn. En zij was er altijd voor ons allemaal. Mijn moeder kon daardoor rustig uh, aan sociaal werk doen. Ja. Ja, en, uh, en we wij, uh, wij kregen iedere keer, kwam er een broertje of zusje bij. Het was de tijd van het rijke Rooms leven. <laughs> ja. en, uh, en achter ons woonde, uh, uh, woonde een regent. Hè? Ja. Uh, ik spreek van de jaren voor de, wereld, voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, daar wonen dus heel veel uh, Indonesische mensen. En die vroegen dan altijd als er... Uh, Iemand overleden was, of ze bloemen van die Bougainville-boom mochten krijgen. En mocht dat en van zei, oma? Ja, direct. Ze zei, en, die, en dan maakten die mensen kransen ervan. En dan kwam de baar daarna voorbij ons huis. En dan zag je daar die, die slingers uh, over de lijkbaar. Ja. En zo gingen ze dan uh, naar, uh, naar de, hun begraafplaats. Elfriede, uh, ik hoor het. Je hebt warme herinneringen aan de tijd ja. die jij bij je oma uh, doorgebracht hebt voor de oorlog. Je bent dankbaar. Ja. Ze heeft je ja. veel geleerd. Ik ja. moet het gesprek voor nu afbreken, want het ja. is bijna twee uur. Maar ik ja, vond het heel ik. mooi dat je ja. nog even je uh, oma en zoon je wilde zetten op deze ja, manier. Ja, dat was de bedoeling. Nou, dat is ja. helemaal gelukt. vrienden, ja. dankjewel voor het bellen. Ja, dag. Dag en een goede nacht nog. Bijna twee uur inderdaad. Dank voor het luisteren, mede, twitteren en bellen inderdaad. Morgen praatte Frank Dumosh hier in Casaluna met Jeroen Koch. Hij schreef een boek over koning Willem I. En dat is een gesprek naar aanleiding van de tentoonstelling bij Willem, de koningen die Nederland bouwde. Een tentoonstelling die te zien is op het paleis Het Loo in Apeldoorn. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio en dat dankzij collega Roel Koeners van de Vara. En wat ons betreft, dus graag tot morgen. Even naar middernacht. Goeienacht nog. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.